uur. Remelsere met het NOS Journaal. De Egyptische president Sisi heeft de noodtoestand uitgeroepen in een deel van de noordelijke Sinaï. Het aantal militairen dat er gisteren om het leven kwam bij aanslagen is opgelopen naar zeker 33. Bij een explosie in de buurt van Gaza-strook kwamen 30 mensen om het leven en ook werd een controlepost aangevallen en daarbij kwamen zeker 3 mensen om. Op de middelbare school in de Amerikaanse staat Washington is een schietpartij geweest. De politie meldt dat er twee doden zijn gevallen onder wie de schutter die zelfmoord zou hebben gepleegd. Vier leerlingen zijn gewond geraakt drie van hen zijn er slecht aan toe. De man die gisteren vier agenten in New York met een bijlaan viel was een geradicaliseerde moslim. Volgens de politie bezocht hij extremistische islamitische sites. Een van de agenten raakte bij de aanval zwaar gewond en ook een omstander raakte gewond. De aanvaller zelf werd doodgeschoten. In Mali is een eerste dode gevallen door ebola. Het is een meisje van twee dat in het buurland Guinea was geweest. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat het meisje waarschijnlijk met veel mensen in contact is geweest. Mali is het zesde Afrikaanse land waar ebola is uitgebroken. De mobiele eenheid heeft de hele nacht in een bosperceel bij Rosmalen gezocht naar, naar een melding dat daar een kind zou zijn achtergebleven. Een uur geleden is de speurtocht gestaakt volgens een woordvoerder van de politie zo niets gevonden. Gisteravond kreeg de Brabantse politie een tip van twee mensen die een man met een klein kindje het bos in zagen lopen. Een even later zou de man er in zijn eentje weer zijn uitgekomen. In Harderwijk zijn vannacht tientallen jongeren gestrand... na een halloweenfeest in Walibi-Holland. De feestgangers hadden de laatste trein gemist... en stonden doorweekt op het station te wachten op de eerste trein. Om te voorkomen dat ze onderkoeld raakten... heeft de gemeente hen opgevangen in een sporthal. En dan het weer bewolkt met regen, motregen... in de loop van de dag vanuit het westen steeds vaker opklaringen. Dan breekt ook de zon door. Het wordt 14 graden, morgen schijnt de zon geregeld... en dan wordt het iets warmer. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad is de A9 Amstelveen richting Alkmaar... bij klopend Batouverdorp dicht door een ongeluk. Al het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Afsluiting duurt waarschijnlijk tot een uurtje of negen. Tot zover de verkeersinformatie.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 met nu. Toebak leeft. Goedemorgen. Sorry. Ja, er komt Wilco aangerend. Ja, ik, uh, was even, ik moest even naar de wc gaan nog even. We, we gaan, gaan beginnen. De zenuwen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. We are we are. Dit is een uh, belangrijk moment. Good morning. Ja, zeker. Wie is daar? Wat? Sinterklaas. Oh. Nou. Ja, daar hebben we allemaal nieuws over. Ja, precies. Nog niet. Uh, Sinterklaas is er nog niet. Maar we weten wel duidelijk dat Sinterklaas komt. Sinterklaas, zoals u weet, bestaat. En ik ben Sinterklaas. Maar de vraag is, ha. hoe komt Zwarte Pieter eruit te zien? Er is afgelopen maandag over gepraat. Ja. Hier in Zandvoort. Ze laten het een beetje over aan het Sinterklaascomité. En die zegt van, misschien wat minder rode lippen, misschien wat minder oorbellen. Maar wel een beetje traditioneel. Ja, het mooie is ook want dat de burgemeester ook zei van, ik ga ervan uit dat in het comité een mooie mullering van de Zandvoortse gemeenschap zit. Nou, ik heb geen verkiezingen gezien, hoor, voor het comité. En nee? Uh, nee, ja, nee. Nou, ja, we moeten gewoon een beetje vanuit gaan... dat het allemaal wel goed komt. He? Ja, dat gaan we wel vanuit. Het moet langzaam veranderen. En wij hebben al getekend de petitie... dat gewoon Sinterklaas moet verdwijnen... omdat het voor kinderen al heel veel onrust geeft. Sinterklaas... Kerst en oud nieuw in een maand is te veel. Ja, dus moet wij de vinden. een stukje hebben. Want ik heb met een uh, orthopedagoog zitten praten. Die zegt van, ja, het is altijd heel veel spanning in de maand december. Dus het is misschien toch leuker om, zeg maar, de, de Sinterklaas weg te doen... en dan zo over te hevelen naar de kerstman. dat de nee. kerstman gewoon helemaal gaat overnemen. Alleen zit het natuurlijk wel mee. De kerstman krijgt dan ontzettend druk. Dan moet hij knechtjes hebben. Wat voor knechtjes moeten we daarbij zoeken? Elfjes. Elfjes. Elfjes, dat, dat is heel normaal. Jij buiten, ik, dacht buiten ik dacht dat liliputters waren. Ik zeg, ik denk dan, liliputters kan ook weer niet. En Dwerg. Dwerg kan toch ook niet, dat is gewoon niet discriminerend. Die, ja, dan krijg je die liliputters weer, hè? Ja, dan krijg je die uh, discussie ja. weer dus. Maar ik ben wel voor gewoon Sinterklaas af te schaffen. Het is gewoon verknald door een kleine groep Nederlands. Uh, bedankt, en ik ben er klaar mee. Ik ben er helemaal klaar mee. Ja, je kinderen zijn ook inmiddels wat uh, ja, ouder. We kunnen het afsluiten. Ja, precies. Dat als we nu langzaam gewoon... Zwarte Piet halen we eraf en dan halen we dat en dan als een meter eraf. En, dan... en daar wel komt onze jeugdige deelnemer nog even binnenkomen. Mensen, echt, de ah. grote fans van Marcus, die hadden zoiets van. Hij zit er nog wel bij vandaag. Ik mis hem al. Ja, maar met de hoed op komt hij hier binnen. Geen meter, maar een hoed op. En zijn staf heeft hij ook niet bij zich. Zijn... Nou, ja, die nou, zien we niet altijd. Niet, ah. Uh, ah. niet altijd, zien we nooit, hopelijk. En ah. ja, we gaan hem nooit, nooit te zien krijgen, die staf voor hem. Dat is wel duidelijk. Nou, zeg nog even wat in de microfoon, voordat we uiteindelijk een stukje muziek instarten. En probeer dan even snel de oh, ja, kop... Goedemorgen, Goedemorgen. er was een gevecht tussen mijn bed en mij, en met moeite heb ik gewonnen. Ja, nou. ah, je hebt gewonnen! En met dat nou. waarderen wij ja, ten zeerste. Ten zeerste. Goed, eerste plaat is van uh, Ducatomo's. En Get Over It. Nou, ik ben eruit hoor. It's back on me again And it's back to play school For me and my childhood friend Get over it And the words don't leave my mouth Till I've had a dram So I sit in the corner And watch you like a man Get over it drenched in sweat with you, but is this life, darling, and, and this, this life, life we make do. I oh, get over it! <laughs> <laughs> Side of the story, get over it. Zwaar daar wel af van. Stop erbij! Het is 25 uh, oktober 2014. En uh, het is vandaag trouwens uh, de, de, de verjaardag van Pablo Picasso. Kijk. Leeft hij nog? Hij nee, is lang of dood natuurlijk. Maar hij is wel 92 geworden. Hè? En ik de afgelopen maanden heb ik een beetje verdiept in zijn leven. Omdat een van mijn cliënten nogal gek is op kunstenaars. Dus een, af en toe kijk je gewoon eens even op, de, op, uh, op YouTube. Om al even filmpjes van uh, deze meester te, te vinden. En er is genoeg van te vinden op Pablo Picasso. Oké. Okay. En uh, ja, 92 uh, leefde tot 1973. Is gewoon een hele omschakelijk gemaakt. Hij is in, in 1881 geboren. Echt? Yes. Jezus. Ja, dat zijn die niet bestil. Want eigenlijk is hij een beetje uh, onsterfelijk geworden. Want heel vaak zie je zijn afbeelding overal nog staan. Net zoals James Dean eigenlijk. Die denkt van, oh, dat is een gezellig oude, oude man. Waar woont hij ook alweer? Nee, nee, die is maar al langerdeel. Lang, lang dood. Maar goed, als je hem zo vaak in het straatbeeld tevoorschijn ging komen... dan hoort hij er gewoon bij. Ja. Dan gaat hij nooit weg. Maar hij had ook wel een hele aparte manier van schilderen natuurlijk. Ja. Maar het is wel goed voor je algemene ontwikkeling toch... dat jij daar werkt waar jij werkt. Ja. Want hierdoor ja. ga je natuurlijk wel uh, heel veel... Uh, uh, iedere keer, iedere twee weken een nieuwe kunstenaar verdiepen. En zo, je kan bijna workshops geven. Ja, precies. Dat komt ook allemaal om het feit dat in het tweede gedeelte van het radioprogramma... kijken we altijd even wat er nou precies gebeurd is op die datum van die dag. En vandaag is het natuurlijk 25 oktober. En straks daar veel meer over andere... Pablo Picasso heeft ook te maken een blue period. En hij zat toen met een, een vrouw en een, een vriend en een vriendin zat in een café. En toen een gegeven die vriend die was zo dronken... en die wilde graag dat die vriendin bij hem kwam. En dat wilde ze niet. Toen een gegeven moment was hij zo gefrustreerd en donker dronken... dat die vriend van Pablo Picasso een pistool pakte. Die vriendin wilde neerschieten. Die dook weg. Schoot het om zich heen en schoot zichzelf door het hoofd. Uh, en hij schoot wat om zich heen? Ja, hij schoot het om zich heen. Dat was een straal bezopen, die vriend. Dus uiteindelijk schoot hij zichzelf door het hoofd. was dood. En dat gaf Pablo Picasso zoveel inspiratie. Nou ja, niet heel positief in het begin, toen kwam de Blue Period. Dus oh, okay. ja. nou, heb ik je andere gemaakt gemaakt thuis? Of? Ja, ja, ja wel, zeker. Ja. Ik had zo van: hoe blauw? Ja, het blauw van het dronken zijn. De blauw wordt, denk ik. Ja, ja, ja. ja, ja blue period, dus. Dat zijn vriend naar de blauwe hemel weg is gestegen. Toen? Maar ik zie dan echt zo'n dronken man en zo van... jij nee, jij, rakker! Ja. Dat hij dan zo... Uh, Miet en, en, en heel per ongeluk zelf in zijn hoofdschiet. <laughs> dat is toch ook wel heel erg ook. En daarna nou had hij hier zoiets van... ik moet blauw hebben. Ja. Nou, heb ik hier van leeg en ga ik daarmee aan de gang. Ja, precies. Nou, het is uh, zaterdagmorgen. <laughs> ik zie Marks al een beetje kijken. Zeg van... Uh, nooit verhoord. Pablo Picasso? ja ja toch? ja ja ja. ja, ja, ja. Nee, ook, dat uh, zo, zo erg is het nog nee, nee, niet precies. nee Nee, okay. nee, dus Gelukkig. De oude meesters ken ik nog we wel. Ja, best mooi. Nou, ja. wat kun je nog meer melden op deze zaterdagmorgen? Nou, ik ga wel een hele mooie foto van uh, de Natuurmochte à la Bougie van Pablo Picasso ga ik op onze website plaatsen. Die is een beetje blauw-grijs. Ja? En dat kaarsje wordt uitgedoofd. Ik denk dat het toch wel heel symbolisch is. Jawel, wel hè? hè? Vind je ook niet? Ja, het ziet er ja. heel mooi uit. Mooie vlakken verdelen. Zo bij een beetje een Nice montijn Hoe heet die al dan ook weer? Mondrian, Ja, met die rote Hoosterfrage van Red, Yellow. Oké, dat krijg je. Hoe we een kus uitgewijd? Ik zet hem bij ons uitgewisseld. Oh, die kun je kopen? Nee hoor, maar het is dus de natuur die dood is in de kaars of zo. Ik ik ik, ik, ik, ik oh. uh, Wow, dit ja, is dus uh, heel heftig. Dit, dit is echt wel iets om over na te denken. Dit is even heel diep uh, dames en heren van allemaal Om het feit dat vandaag Pablo Picasso uh, eh, jarig was, jarig geboren was, was. Ja, ja ja ja, en hij is overleden in 1973. Straks in tweede uur van de radio praten we nog veel meer wat er gebeurt op deze datum. Dus we hebben een Nederlands beentje. Jason Waterfalls, room for the broken hearted. Straks onder andere nog een rukje van de serie van Lenny Graffit en langzaam vind ik hem steeds beter worden, alhoewel het wel hetzelfde blijft natuurlijk. Hè. ...uit de, uh, de tv-serie. Ik volg het een beetje. Ik ben niet zo van de series, maar ik ben niet toch wel redelijk ingetrokken. Misschien komt het ook omdat het erg lijkt op uh, Breaking Bad... ...de serie uit Amerika vandaan, die ook echt heel raar begon... ...van een scheikundeleraar die uiteindelijk dan een drugsdealer wordt... ...en uiteindelijk ook doodgaat in de laatste aflevering. Maar goed, dit is dus een Nederlandse serie... ...die gaat over het feit dat een man uiteindelijk een, een boerderij... ...erf van zijn vader, dat ik leuk... Nou, laat ik ze eens maar gaan kijken. Ik heb geen zin in het platteland, daar kom ik vandaan. En dan komt hij daar in een complete wietplantage... wat zijn vader runde. En die was gewoon een zware crimineel. En nou heeft hij te maken met alle criminelen die op het erf komen. En uiteindelijk wordt hij zelf ook een beetje crimineel. En dat is wel leuk. Wanneer komt dat? Ik heb een Dag vanavond. Op oh, zaterdagavond. Zaterdagavond. Oh, dan ga ik altijd uit. Oh. Dan moet je het even opnemen. Oh. Heb, je, heb, je al een, heb je de VS videorecorder al? Ik heb een harde schijf. Je een harde schijf? Ja. Oké. Okay. En dat ik is iedere zaterdagavond? Ik heb, ben voor de beta. Ben ik. Beta is beter, hè? Oh, beter mag. Ja, is nooit dacht? doorgekomen. Beta oh, is beter. Hij doet het geweldig. Ja, het echt een ja, hele ja, grote in. Wat is het beta? Nou, beter videorecorder. Het ja. uh, dat dat is nooit doorheen gekomen VHS. VHS. of Betamax zijn beter. Dat is een keus. Ja, precies. Ja, VHS weet ik nog wel. Die heb ik nog steeds staan. Ja, ik, ik heb me nog al. Met Disney-films nog. Uh. Ja, toch uiteindelijk nee. toch nog even zo'n bandje erin proppen. Hartstikke leuk. Slechte kwaliteit, jongen. Oh, niet normaal. Echt, maar wel leuk. Wel leuk. Echt, had je Zo'n harde politiefilm had je zeg maar. En dan denk je, nou, ik zie nog niks. Ja. Dan had je Betamax moeten nemen. Maar het was wel altijd makkelijk. Ja? Dat je gewoon. je had een, zeg maar, Als je stopte, dan zit hij op stop. Ja. En dan ging je de volgende keer doorkijken. Ja, maar dat kan nu toch ook al ja, je weer de dat oh, ook Ja, de mooie werden juiste scènes zoeken. Oh ja, dat is wel waar. Op hoeveel minuten ben ik ook weer gebleven? Ja, ja je moet soms wel even zoeken. Ja, ah, dat is waar. Sommige harde schijven onthou ik wel wie jij geweest bent. Je ja, eruit ja, nee, de harde schijf wel. Ja. Ja, maar de harde ik, ik zit nog in het tijdperk... Uh, oh? DVD. DVD? te denken. Ja, maar. Jij zit idee. in een DVD-tijd. Ja, DVD, ja. Blu-ray. Blu ja. Oké, okay. Blu-ray zo, dat heb, ik dat heb ik niet. Nou, dames en heren, allemaal wat technische termen. Oh. Ja, wat over de tafel hebben, we, hebben we nog meer technisch berichtje? Nou, ik, nou, jij, nou bent... jij had een technisch berichtje. Of oh, nee, gewoon berichtje. Had ik een gewoon nou, berichtje? overval ik je niet, want anders dan heb ik oh. er een. Oh, ja, oh oké. Okay, oh. Ik zie een heel eng muisje hier op mijn rechterscherm. Het scherm van Jolande. Wat is dat voor een eng muisje? Ja, kijk, dat is een teaser. Dat is een teaser. Dat is een, een teaser. Dat is, een teaser. Dat is, een, een, dat is een heel zielig egeltje. Die is binnengebracht omdat hij ziek was. Ja. En ze hebben met z'n allen met antibiotica opgelapt. Maar het was wel een klein bijverschijnsel. Zo'n vachtje en zijn stekeltjes vielen daardoor uit. En de, de verzorger zei zelf al van... het is echt de vreemdste egel die ik ooit gezien heb. Bijna prehistorisch. Maar met de tijd hopelijk zullen de stekels terugkomen. Maar deze winter zal hij binnen moeten blijven. Ze hebben inmiddels een wollen pakje voor pumpkin gemaakt... om hem warm te houden. Oh, wat schattig. Nou, we hebben de foto op onze Facebookpagina yeah. gezet. Nou, hij heeft echt hele lange wimpertjes, maar het lijkt echt gewoon een soort ratje eigenlijk. Ja, het lijkt, ik dacht dat het een rat van muis was ik, Ja, maar het is net een kale geboren. egel. Een kale egel, oh ja. grappig. Ik ja, het, het, het ziet er wel schattiger uit dan een kale beer. Ja? Ik weet niet of je wel eens een kale beer hebt gezien. Nee. nee. Zijn, zeg maar, een beer is heel schattig. Ja? Je... Die kom je wel eens tegen. Nee, ja. ze hadden op een gegeven moment in een dierentuin, hadden ze, uh, ja? hadden ze een, een van die beren, die was ziek en die moest uh, een van de ik je niet meer. Iets ondergaan waardoor ja. die ges uh, geschoren Geen worden. Ja, of zo. Ja, zo is het eigenlijk. Ik ken een kale beer wel. Die heb, heb ik vanavond waarschijnlijk bij me liggen. Goed, ga verder. Oké. Okay. Uh, ja. Maar en toen die beer, want ik probeer uh, even op uh, die beer is... te concentreren ja, nu. Ik, ik, ik zal er zo even een fotootje van op, uh, wow. op Facebook zetten. Maar die hadden zo'n kaal geschoren. Ja? Yeah. Dat is creepy. Dat is echt een heel eng beest. Dan wil je liever nog een gewone beer tegenkomen dan die ja. beer, zeg maar. Ja, absoluut. Dan denk je dat je te maken hebt met ja. die klauwen, met die tandjes. Dus hij had een Brazilian weg die beer. Helemaal. Zoiets. Wow. Hij is gelukkig geschoren en niet met de plakband aan de gang geweest. Oh. Dat zou echt heel pijnlijk voor hem geweest zijn. Heel oh, ja, nou goed, straks onder de Stamfordse brief. We doen eerst even een mopje muziek, dames en heren. De Files, Through the Deep Dark Woods. is er nog eens gelopen ergens in Nederland. Was er een man met een baby het bos in gelopen. En alleen de man kwam ja. terug. Hoop. Heel dramatisch. Gelukkig niks gevonden. Zelf een hele zware periode gaat de zanger van de vijls. En dat heb je soms nodig om weer iets moois te maken. In dit is voor een betere singles, alweer van nou, een jaar geleden. of zoiets. Through the deep down dark wood. Ik vertelde al uh, afgelopen uh, nacht... hebben ze uh, echt heftig gezocht naar een baby... waarschijnlijk die achtergelaten was in een bos. Een man uh, had een andere man zien lopen met een baby op zijn arm het bos in... En later zagen ze die man weer eruit komen. En toen had hij geen baby op zijn arm. Ik dacht oh. zelf dat je vrij snel je baby wil mis. Maar goed, nachts kan je daar wel eens het, het vlies op. Of dat je er geen uh, zicht meer op hebt. Maar uiteindelijk hebben ze dus gezocht de hele nacht. En vanochtend om half zeven hebben ze gezegd... Nou, we hebben niks gevonden. We kunnen niet uitsluiten dat het toch niet ergens ligt. Maar ja, dat, is, dat is wel heftig zoiets, hoor. Je ja. dat je met zijn hele groep door zo'n bos heen moet. Zoek naar iets... Altijd in het donker, maar hè? had hij zelf... Die ha? had hij, was hij gewoon die baby kwijtgeraakt? Of... Ja, die man, had ze eerder die baby Heeft die arm. man meegeholpen met zoeken? Nee, dat volgens mij niet. Zover had ik hem niet begrepen. Want dan heeft hij gewoon die baby ergens begraven. Ja, dat zit je ook te denken. Dat, die de gedachte probeerde ik eigenlijk net een beetje bij het hoofd aan te houden. Maar ik heb hem nu te pakken. Sorry. <laughs> ah. Het is de zaterdagmorgen bijna half om half. al dan een wat dingen die gebeuren allemaal in zandvoort, dames en heren. Ja, maar nu nog wel niet, toch? Nee, nee maar toch maar niet? Even, voor, even inlezen. Ja, ja, ja, het is wel even een wow. probleempje. Gaat hij nog starten straks je auto of niet? Of moet je hem toch terug aan de dealer geven? want ja. Die leasecontracten worden straks wel even anders, hè? Oeh, die worden een oh. beetje duurder, hè? Oeh, echt. Eerst betaalde je niks. Nul bijtelling. Want ik heb een groene auto. Die kan gewoon op het worden aangesloten. En straks in één keer, wing, 7 Misschien wel 14 En sommigen ja. gaan echt opgetrokken worden naar 25 Dat was uiteindelijk de bedoeling. En, ja, maar nogal... ze waren toch significant goedkoper dan gewone uh, auto's? Ja, als ja. je elektrisch gaat rijden... Ja. wat ja. een gemiddelde Nederlander niet kan betalen... <laughs> dan ben je goedkoper, hè? Ofzo? Je kan de auto niet betalen. Je kan de auto gewoon niet betalen. Je betaalt okay. voor, een, voor, een, voor een auto minimaal 40.000 euro. Yeah? En dan heb je een of andere Volkswagen-up. Oké. Okay. Heel klein. En, en waarom dan dat gezeik dat de overheid minder geld krijgt? staatsgeld krijgt een kat. moest kijken wat een btw op die auto zit dan. Ja, ja de belastingdienst loopt toch vrij snel, te, ja, de vrij snel te, te roepen... we lopen zo geld mis. Dan denk ik, ja, ik weet niet hoor, maar anders waren die auto's misschien niet verkocht of zo. Nee, precies. Dan denk ik, maar goed, die, de roepen alles, ja, anders op. Uh, ja, anders hadden ze een oude, andere auto genomen... maar hadden ze wel belasting betaald Ja, erover. maar het is eenmalig natuurlijk, hè. En dat, dat is het probleem. Ze willen gewoon een continue toename van dat geld in de kas Ja. En de mensen roken minder, ze drinken minder. Ja, het is verschrikkelijk. Nou ja, ja goed, het positieve wel is dat de economie in Nederland... veel beter is dan verwacht... Waardoor we wel 600 zoveel miljoen nog extra moeten betalen aan de Europa. Zoiets was ja, het zo toch? Ja, oh. en nu gaan we het weer aanvechten. Ja, het, ik vind het echt zo heftig dit. Ja, ik ben je wel ook... een beetje ongerust van hoor. Want ik, uh, uh, ik hoorde die president van, uh, uh, van Engeland, die was echt woest gewoon. Weet je nog weer? Uh, die fris... Ja, die, uh, die Cameron. Cameron. Cameron, Cameron, Cameron, Cameron. Cameron, die was Cameron. Cameron. Cameron. Ik hoorde hem op de achtergrond dus, hé, hey, dit is John Cleese, die doet een. Uh, toen de, de conferentie dacht, ik te kijk. Oh nee, dat is Cameron, jongen. Die zegt: boos. Die zegt: We zijn allemaal besodemieterd. Was dat dat Lucky TV-momentje ook? Dat was wel Ja, oh, nou, Oké, okay, dat heb leuk. ik gemist. Oké, okay, maar dat, ik had echt zoiets van: ja, Hij is echt boos, Cameron. Hij is wel zout zouten. Op 2 miljard moeten we gewoon extra betalen. En terwijl Frankrijk, die krijgt geld terug. Die krijgt echt 500, miljoen terug. Cameron, oh. ze, moeten ze gewoon stilhouden dan? Ja, ik weet het niet. Het kan nog meer worden ook. Nou, ik uh, hou me hard vast. Ik, ik denk dat ik in Zwitserland gewoon. Nou. Ja, maar ja, dat ja. kost je ook minimaal 40.000 euro als je die kant op wil, denk ik. Je moet nee, je een huis kopen, je moet huis regelen, je moet dit huis, je moet je baan opzeggen. Ja? Ja, nee. ja. Okay. Dus we uh, je niet. Uh, ja, goed, toch even, uh, even een briefje. Maar daar, daar is het wel, wel veiliger, zeg maar. Daar, daar heb je niet Europa. Uh, ja. uh, Oké, okay. ja, dat zou kunnen. Ja, in ja, Engeland heb je dat ook. Ja, nou, straks er meer over. Eerst even één plaatje en dan straks de... Zandvoortse, de Zandvoortse bericht. bericht. Ik zit even te kijken wat voor moppie muziek we doen. Lenny Graffitt heeft een nieuwe CD uit. Het is altijd een beetje straight forward. Het is weer even gewoon boerenrock. Nou, nee, het is dus iets gedistanceerd. Het dus zit iets dieper in elkaar, maar het is wel een beetje boerenrock. Lenny Graffitt, New York City. Wij nee, zonden gek uit. Maar ergens midden 50 is er wel. Lenny Kravitz is een nieuw uit New York City. Ja, we kunnen over New York beginnen. Maar eigenlijk is het de tijd gewoon om uh, uh, Sandvoortse berichten gaan doen. Want het is alweer al half geweest, dames en heren. Uit precies, precies, dus uh, Sandvoortse berichten. Ja, bij, bijzonder boeiend. Ik, ik deel gelijk de link. Nou? Want ik heb uh, afgelopen oh. vinsdag, ochtend, heb ik gewoon een hert ook gezien. Ja. En uh, Chantal Emons heeft het hier ook zuur rondstappen. En ze dus heeft gelijk de gelegenheid te baat genomen om uh, het uitstapje op de camera vast te leggen. Het wordt al vaker gezien, maar wat komt hij nou in Gossamier helemaal doen? Want uh, het zou zijn dat er minder waren, maar ze lopen dus gewoon midden in het dorp rond. Het, het ziet net alsof dat hij in elk moment gaat aanbellen bij zijn oma ja. in die verzorgingsflat ja. daar. Ja. Zo'n rood kapje. Oh, nou, maar weer eens op tijd. Uh... Ja, voor mij kom koekjes oh, brengen. Lang geleden dat ik bij mijn oma op bezoek ben geweest. Zo ziet ja, het er precies. een beetje uit. Kom ja. koekjes brengen. Dat <laughs> ja, is. Uh, Juist ja. Ja, dat iets met koekjes? Ik weet het niet meer hoe het Een groot kapje, die ik moest ook koekjes naar oma brengen. Ja, die nou, Met uh, de nieuwe gegevens van minister Kamp. Heen Kampje weet je wel. Die met die windmolens, donkey shot, zeg maar. Die uh, is strandpavillon uh, Talassa. Opnieuw uh, hebben ze een montagefoto laten maken. met de, de, een uitzicht van, uit de strandpavillon. En dan zo in de verte zie je al die windmolentjes. Zijn er redelijk veel. Er zouden er circa 700 moeten zijn. Ze zijn vrij klein, maar ja, ze bepalen wel het uitzicht. En de zon gaat er ook wel doorheen schijnen. En uh, ze hebben een hoogte van uh, 200, of 180 tot 200 meter. Uh, het lijkt een muur van windmolens, ja. Ik, ik kan me niet heel erg van storen. Ik vind het nu nog interessant, maar ik kan me voorstellen dat de toeristen uiteindelijk zeggen... Nou, ik heb het na nou twee jaar wel weer gezien. Dat er ja. is een ander uitzicht. Ja, maar dat heb je toch ook in die zon? Ja. ja, die zee die is ook steeds maar nat en blauw. En Het is, uh, ja. Ze zouden staan op 18,5 kilometer... Dus uh, we zitten nog steeds te denken aan. Ah, was het ook weer? Uh, hoe, ja. Wilden wij elke keer weer 25 kilometer of zo? Ja, zo Net iets, even een stukje verder. Een beetje verder. Eetje verder. Maar uh, krijgen we ook excursies er naartoe? Ja, hoor, dat dat, wordt lijkt me, ja, dat? dat lijkt me best leuk. Dat, dat lijkt me echt. Dan, als we dat vanuit Zandvoort regelen, dan ja. kun je daar best wel een. Uh... En als je dan gewoon op sommige een beetje een platform kunt doet doen met een leuke stranddeentje. dan ga je ja. daarheen, dan ga je daar wat gebruiken, een drankje. En dan ga je daarna, mag je daar nog even zwemmen? Kan je duiken vanaf de, dat ding? Weet oh, dat mag allemaal nou, niet, hè? <laughs> Dit is best hoog. Nee, nee, je moet gewoon een platform vlak boven het water doen. Ja, nee. Ik, ik, maar dat lijkt zin, me er zin erg zin leuk. Er zit zo'n platform op. Met zo'n trap. Ja, oké. En dat is best hoog. Maar als je die gewoon vlak boven de golven doet zo'n beetje. En daar zet je wat bedjes neer. En dan kan je daar heel, heel lekker rustig. Je hoort alleen een Hoor je die dingen? Voep. Ja, maar als het een windstille dag is, is dat heerlijk toeven. Ja, wel, ja als je iemand spijt, als je... Lekker die fris bier, zeg ik, je eroverheen. Ja, maar ook, ook een beetje een, een, een hengelen, een beetje vissen. Ik zie helemaal een nieuwe attractie gewoon in komen. Ja, het schijnt Opdoening. namelijk de nieuwe kraamkamer van de Noordzee te zijn geworden, hè? Die, uh, die hele park. Ja, klopt. Dat er enorm veel vis daar uh, schuilt. Oh. En dat ze daar uh, aan het... Uh, kramen zijn. Aan het kramen. Nou, het lijkt me ook wel vet om daar te duiken. Maar ik denk dat dat ja. echt niet gaat mogen. Leuk. Andere berichten Want... uit Zandvoort zijn... Ja, sorry. <laughs> oh. <laughs> uh, scooterrijder is aangereden door een automobilist. Ja? Die is er uh, vandoor gegaan. Nee, toch. Uh, ja, een uh, scooterrijder is uh, maandagochtend gewond geraakt bij een uh, aanrijding in Zandvoort. Mijn man werd rond half zes aangereden in de Dr. C.A. Verkenstraat. Verkenstraat, ja, klopt. Ja. Hier om de uh, hoek. Ter hoogte van de tolweg. Ja. Uh, de scooterrijder kwam uh, hierbij uh, ten val. En de bestuurder van de auto besloot de hulpverlening niet af te wachten. Uh, ja, hij is er uh, vandoor gegaan. Uh, de scooterrijder is naar het ziekenhuis overgebracht uh, voor uh, verdere behandeling. En de Gerkenstraat werd na het ongeluk. weer uh, afgesloten. Ja, tijdelijk afgesloten. Ik stof voor een blikje even. Ik kwam met het onderzoek. Maar uh, volgens mij is de man niet opge. Nee, ze. Hij is niet opge opgepakt nee, nog. Ze zijn nog op zoek naar een man uh, uit te kijken van ongeveer 1,90 meter lang. donkere spijkerbroek aan en een zwarte jas met tekst op de rug oh. en witte schoenen. Dus uh, als je die ziet... Uh, Oeh, dat je, is wel iets apart, hoor. Een man met een, een, met een wit, oh. witte schoen aan. ja, Dat zal ook sneakers oh, kunnen zijn. Ik ken zijn. er een paar. Ja. ja, Dat scheelt, dat ben ik niet, want ik heb geen witte schoen. Jij bent geen 1,90. Nee. Oké. Okay. auto die race staat het er Nou, mocht je iets zien, dan uh, ben je de Tolweg sowieso een lastig punt hierop. Met die, met, die, met die bocht ah, en zo. komen de komende drie weken niet. Want nee. de Sanford die gaat vanaf 27 Oh, oh ja, die over, gaat dicht. Drie weken op de schop. Er worden werkzaamheden gestart voor de reconstructie tussen de rotonde Nieuw Unicom en de Bentveldweg. En uh, ja, die werkzaamheden worden om langdurige overlast te beperken. Wordt die gewoon die hele weg in twee in beide rijrichtingen voor drie weken afgesloten. En uh, gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid via de zeeweg. En fietsers wordt geadviseerd. Ja, logisch natuurlijk. Om gebruik te maken van de oude trambaan. En als je de tijdelijke dienstregeling voor de bus wilt vinden, dan kan je op www.connection.nl kijken of via 9292.nl. En op onze eigen gemeentelijke website www.zandvoort.nl kun je zien hoe het allemaal... Uh, of er nog nieuws is of er nog wat meer gebeurt. Oh, je, moet je wel even uitkijken... dat je met je fiets niet in die trambaan terechtkomt? Die, die ligt er niet meer. Oh, oh die ligt Maar oh. mijn collega's zijn allemaal echt... Uh, in rep en roer, want uh, er zijn er ook veel... die komen uit Hoofdorp, of ze komen uit... Uh, uh, Nieuw Fennep zo Ja, die moeten echt uh, omrijden. Die, moet, die moeten een flink stukje omrijden, ja. ja, maar... ja het is dan gewoon bij dat oude politiebureau... wat op de Zandhootslaan staat, daar aan het eind. Daar moet je gewoon rechtdoor. En dan aan het eind uh, langs Elswoud. En daar ga je gewoon naar links op en dan ben je Zeven. Het, okay. het is een mooie het route. Het is een prachtige route, maar kijk oh. uit voor nog nogmaals. Ja, precies. Die op bezoek gaan, uh, ja. gaan bij een oma. Nou, tot zover. Tot, tot, tot zover het nieuws uit Zandvoort. Het tweede gedeelte van de radio op meer. Nee, deze plaat wil ik helemaal niet uit. Uh, ik wil deze plaat namelijk helemaal gek geworden, zeg. Precies, de stereo MC's. En Black and Gold. What the of a man is... take any MC's. En de zaterdag morgen kwart van 9. Fijn dat die toestel op aanstaan. Alleen onzin komt hier voorbij. Alhoewel, wat ik echt wat ik wel naar uitkeek... is de ontmoeting tussen uh, Edwald van Engelen en Nout Welling yeah. bij Pauw dat uh, voorbij donderdagavond zitten kijken. Ja, geloof ik, ja, donderdagavond Laat later... heb ik nog even terug zitten kijken. Want nou, Twelling is natuurlijk toezicht ja, toezichthouder van de Nederlandse bank. Had natuurlijk veel eerder aan de, aan de bel moeten trekken. En uh, Edweld, uh, Edweld van Engeland, Ik vind dat een moeilijke naam. Maar goed. Die uh, was zelfs geen econoom, Hij heeft zichzelf wel een beetje erin gewerkt. Heeft een beetje gekeken hoe de staat in die wereld toeging. Heeft er een boek over geschreven. Het heet uh, Schaduwelite. En het ging over dat ze eigenlijk allemaal een beetje vriendjes van elkaar waren. Nou, Twelling met de, met de bank... En maar ook met de politiek en allemaal afgelopen. ...afspraken met elkaar gemaakt. en ja, Nou, Twillingen had wel een paar keer groep van... ...misschien gaat het niet helemaal goed. Misschien moeten we zorgen dat we wat meer geld in uh, ons buffertje hebben. Maar daar werd hij echt naar geluisterd. Maar hij ja, wilde ook niet echt vijanden maken. Dus hij had een paar keer gezegd, maar ze luisterden niet echt. Dus het was echt goed. grap om dat te zien, die twee bij elkaar aan tafel. En uh, Van Engelen... Uh, die die het boek had geschreven. Die was zelfs een beetje zenuwachtig. Ik zag echt een beetje, een beetje rood werd. Want hij had echt wat, wat dingen gezegd over Nout Welling. Zo van: nou, ah, hij moest met pek en veren moet hij weggestuurd worden. Maar hij heeft nou weer een ander mooi baantje. Hij is nou een van de hoofdbenen van de Japanse bank. Die hebben ook zoiets van: nou, oh, hij heeft het best goed gedaan in Nederland. We kunnen hem hier ook wel gebruiken. En uh, Nout Welling, die probeerde een beetje zich af te maken met grapjes en zoiets. Dus ik vond niet dat het echt heel goed uh, uit de verf kwam. Nout Welling uh, lulde zich een beetje uit. Dat van: ja, uh, die film. Uh, uh, die pas geleden over mij was, ik ben de naam weer van die film vergeten... maar het ging over een Nederlandse bank. Zei hij zei van, ja, ik, ik drink geen uh, cola light, ik drink echte cola. Ja, lekker boeien, het gaat over, mij, over heel veel geld. Dus zit jij te zeuren over een cola of een cola light. Ja, het was toch ook die laatste film uh, waar, waar een, die uh, ene acteur in speelde? Die ja, was overleden, ja, de, ja. De, de huppel van de bankier, de... Ja, nou ja goede, goede... Echt, daar speelde team. die ene man die Noud Welling speelde, speelde hem. fantastisch gewoon. En degene die ook die andere. Nou ja, goed, ja, stom als je de namen niet weet. Maar goed, sowieso. De, de, de, de, de sterren uit die film waren geniaal. Hadden goed gekeken. Maar goed, ik vond het een leuk stukje televisie met Pau erbij. Uh, zo van. Nou, zit die twee maar eens naast elkaar. En laat ze maar eens praten. En het, het is gewoon helemaal fout gegaan. En hij wist het al tien jaar, bleek. Dat het gewoon niet goed ging. Maar niemand wilde naar hem luisteren. toen dacht hij. Nou, dan, ik heb het een paar keer gezegd. Ik heb er okay. een baantje eraan. Dus. Nou, prima. Goed, zover het praten over. Over geld. Over geld. Geen die 600, hè? 600 miljoen, niet over nadenken. Nee, oh, Hou, hou, hou. Ah, joh, dat is, dat is toch niks? Nou, ik weet niet. Zit ah, vind het een hoop geld. Nee, dat is niet zoveel. Wij denken van de economie gaat redelijk. En dan zeggen zelfs dat. Nee, nee, de economie gaat heel goed. Ja, dan gaat er, er, uh, 600 miljoen. Dus iedere gemeente moet een miljoen poesten. Wat? Wat? Okay, ja. Gaat de zorg. Nog meer hobby. Ja. Maar Mark, wat heb jij? Ja. Ja, ik uh, heb uh, goed nieuws. Nou. Goed nieuws of slecht nieuws? ligt me net aan. Welke situatie zit. Um, Want. Als je wil afvallen, moet je gewoon geen ruzie meer maken met je vrouw. Oh, dat is onderzocht. Er is een onderzoek gedaan. Uh, bij een experiment kregen stelletjes een maaltijd voorgeschoteld... en werden ze twee uur later gevraagd om een, uh, met hun meningsverschillen uit te praten... Ja. Uh, hot topic waren vooral geld, communicatie en schoonfamilie. Ja. Uh, ja. Tot 7 uur na de maaltijd werd de uh, vetverbranding van de kibbelende koppels bijgehouden en, uh, van de duo's. Ja, en de, de, de duo's die zich aan het kibbelen waren, dus echt een flink uh, ruzie. Ja? Die brandden uh, ja? minder calorieën oh, dan degene die gewoon netjes het praten. Wat je zou denken ja. dat je meer calorieën verbrandt omdat je ruzie aan het maken bent. Dat je je druk maakt. Ja, Hot, precies, zon, Dat je, zon, je bloed sneller stroomt in. en zo. Ja. Maar goed, ah, <coughs> uiteindelijk de beste oplossing is uiteindelijk lekker samen van beeld gaan. Dan verbrand je de meeste... Ook toch skee Ja, Ik merk het niet, want ze zeggen ook wie vrijt met zin wordt er dik tegenin. Oh. Dat, zeggen, dat is ook een spreekwoord. Ja, maar maar dat, een goede dat haar is ze ook gaan. weer niet vet. Ja, dus dat, ja. dat, dat zeggen ze weer, omdat gewoon dat ruimt leuk. Ja. Het is een met die spray, ja, ja, ja. Nou, ja okay. Dus, dus uh, geen ruzie maken. Dan, uh, is en beter en dan. veel vrije en blijf in bed, want dan eet je niks. Dat is inderdaad ook wel een goed idee dan. Ja. Maar ja, soms krijg je gewoon honger, dan wil je er toch even uit. Ja. Dan hoor je, de heel, heel, de, hoor je elkaar steeds zo, uh, hoor je die maag zo rammelen en knorren uh, Gisteren gister trouwens was iemand uh, bij de Wereldrijd Door Of zo. Die, uh, of nee, ik niet, een van de programma's. Er was een meisje van, nou een meisje, een vrouw van 24. Ze ja. zag geluid als meisje, was was heel, heel slank was. En die had uh, een studie gemaakt van de darmen. En die wist er van alles over te vertellen. En die wist onder andere te vertellen dat als de darmen uh, dat geluid maken... dan ja. zijn ze wel leeg, maar dan zijn ze zichzelf aan het schoonmaken. En dat is dat geluid wat je dat is een zelfreinigend geluid. zelfreinigend geluid. En dan kan je meteen helemaal vol weer, ja? maar je kan ook even wachten van, nou, laat ze maar even opruimen daar. Ja. Even dan, zijn ze dan bezig met al die, uh, naar half uurtje stop ik weer wat dit en dan is alles. zo. Ja. Dat, dat is, het, is het, het opruimgeluid, is dat? Is de werkster. Dat jij ooit die film hebt gezien. Ben ik, ben ik ook een jongetje, Trouwens, dat vroeg me even ja, af. Oh. Dat dat een meisje was van jongen. Vierkennen. Oh nee, sorry. Een jongen, jongen, een man. ze zijn een beetje popperig. Oh, je bent echt een kerel jongen. jij hoor. Ja hoor. Nu ook gestaan. Je had toen kijk. de film dus van Woody Allen. Dat ja? was, uh, Everything you always wanted to know about sex. But ja? we're afraid to ask. En daar deed ze dus het menselijk lichaam aan. Van, oh jongens, er komt spaghetti aan. Dan zag je echt van die opladertjes rijden om die spaghetti af te voeren. En zo. dan stel je echt zo voor dat er echt een hele fabriek bezig is. In ja, dat baan. geloof ik ook wel. Ja, je gelooft het wel. Ik... Ja, een micro... Mi micro ja, ja, Microorganisatie. Ja, en ze zegt ook bacteriën voor 95% zijn. De bacteriën zijn gewoon hartstikke gezond. Kan je Doe ook niet zo'n paniek over al die bacteriën zijn er af te spoelen. Er zijn goede en, en kwade, maar over het algemeen zijn het allemaal goede. En soms uh, vallen de goede de, de, de fouten aan. En dat is, probeer het een beetje in balans te houden in plaats van het dwangmatige schoonmaken. Precies. Ben ik het helemaal mee eens. Oh, ja, man. Opper Hoever Haus. En weg zo, de zaterdagmorgen. dat was Oberhoever. Uh, en dat heette House. En uh, ja, ja voordat je het weet is de tijd ook zo weg. Maar vanavond hebben wij een uur extra. Tadaa. Oh, ja, dat vroeg ik me nog af. Want ik ben daar altijd mee in de war. Hebben we nou extra? Of... Extra. Maar dat is wel extra. lekker. Oh, die had ik wel even nodig. Ja, want ik, ik heb, ik moet maandagochtend moet ik dus een half uur eerder op mijn werk zijn. Sowieso. Ja? Dus ik denk, ik zet hem pas maandagmiddag. Dat zijn echt weer... Ambten. Oh, ja. Ja, dan kom ik maanden gewoon op tijd in mijn werk voor mijn gevoel. Maar dan ben ik eigenlijk Heb je zondag op... ook afspraken? Nee, ik ga zondag dat ik gewoon... Dat kan ik ook uh, niet doen. Nee. Nee, ja, dan maar waarom? dan... Wat? Ach, ach. Dat maar... ding, dan zet je die afspraak gewoon op vijf uur voor je gevoel. <laughs> ja, oké. Okay. Dat oh, is wel even een ja, nee, onderneming maar je, dit, Dan recht? kom je nu eerder. Je komt een uur eerder. Dus, dan, dus je komt niet te laat. Nee, nee dan dan oké. Dan je een uur. Ja. ja, dat is ook weer... Nee, maar goed, nog even volledig te zeggen. De klok gaat vannacht van uh, twee terug... Nee. Naar 1. Nee, wat was nou? nou mag van ook drie mag naar op, naar twee. Twee. van 3 naar 2. Nee, van 2 van van naar 3? Nee, 3 naar 2. 6 naar 4. Van 6. Nou, je zet het gewoon een uurtje terug. Nou, mag, je van van nu, mag je ook nu al doen? Oh, nee, je gaat gewoon van 3 naar 2. gaat een uurtje Dan terug. ben je vast overdag. Dus, uh, en voor kinderen is het altijd weer even uh, lastig uit te leggen. Zeker ja. als ze wat jonger zijn. Maar mijn kinderen begrijpen het nu uiteindelijk. Dus, uh, ja. Maar die ja. zullen uh, vast ik, wel in plaats van 7 om 6 uur naar beneden gaan. Komen ze zo vroeg? Ja, meestal wel. Blijven jouw kinderen nog zo lang liggen? Toen ik, toen ik die leeftijd was, was ik gewoon standaard om 6 uur wakker. Oké, okay, nee. nee die van mij, de, de, de laatste, zeg maar de oudste komt er nu uur of achter bed dus nu 7 uur. En die jongste, nou die zal om 6 uur wel beneden zitten, denk ik. Ja. Ja. Uh, ADHD-type, toch? Was het niet zo? Die nee, is niet vaak! Ja, staat hij daar trap dat af. Dat is een Heb een ik beetje, geen last. Dat is echt fout, zeg. <laughs> fout, <laughs> op ik, zeg. Goed, dat is toch elk kind tegenwoordig? Wat? Ja, dat, uh, dyslectisch en... Ja, mijn kind is dyslexisch en ADHD. Was ook heel erg. Ja, ik heb er wel moeite mee. Oh, je bent bij een bepaald soort club. Dat is leuk hoor. Gezellig. Mijn club is niet zo gezellig. Dat nee, je hebt ervaring. Oké. Okay. <laughs> Nee, maar het is wel een tijdje een beetje hip geweest om dat uh, te noemen. Hè. Dat er iets met je kind is. Want autisme is ook echt iets dat. ze heeft ook bijna ieder kind heeft wel iets autistisch. Ja, nou, ja ik herken het wel een beetje. Autisten zijn doen. de markt momenteel. Want die kunnen zich veel beter concentreren. Laat zich niet afleiden door allerlei gesprekken en gezeur bij de kopieerapparaat. Die gaan helemaal gefocust aan het werk. Ja, precies. Nou, de, de zulke moet je hebben gewoon. Nou, gef gefocust aan het werk, vertel. Ja, nou, gefocust, ja. Ik heb uh, hier een uh, vreselijk verhaal dat een Chinese man onlangs voor een heel bizarre reden naar het plaatselijk ziekenhuis ging. Ja? Hij had namelijk last van constipatie... en hij vond er niets beters op dan een fles in zijn anus te schuiven... Ja, wat? ...om zijn stoelgang te stimuleren. Hij bracht wat? de fles te wat? diep in. Hij kreeg hem er niet meer uit. Hij nou, ja, naar nou, het ziekenhuis. Ja? Nou ja, ze hebben me verwijderd... en de grappige foto's van het onderzoek... verschenen al snel op het internet. Wie? Wie? Nou, niemand die mij ooit mag uh, fotograferen of uh, filmen... als ik een onderzoek heb in die regio... Ja. Maar de commentaren, de commentaren erbij, is gewoon geweldig, hè? Van, uh, is het weer zo het anders dan uitgeleid en toevallig met de blote bips op een fles terechtkomen? <laughs> en een andere, oh, hij heeft zichzelf geflasht. <laughs> en en nog eentje van, wauw, wat een bak, je komt als glasbak gebruiken. Kijk <laughs> uit, dat ik moet af worden gevoerd, eerst even naar de glasbak. Ja, en er was er nog één die zei, oh, de dokter was een flessentrekker. <laughs> Kijk, het ging Lekker. maar eigenlijk om die mopjes, want die vind ik eigenlijk wel erg grappig. Want ja, dit is te flauw, die fles komt ook in het rariteitenkabinet. Er schijnen echt van alles, allerlei uh, dingen, spullen die die daar, gevonden te worden die die uh, op die plaats waar de zon niet schijnt. Ja, ja precies. En dat hebben ze in een speciale, aan, ja. ze in een speciale kast staan. En het gaat echt van auto's en weet ik, ja, van die speelgoedauto's oh, en al die dingen meer. Denk mee. zo. Nee. De auto's, gewoon zo'n... Zo ja, zo'n zo brandweervagentje. Ah, ja, maar, goed. Gisteren, ik uh, geloof. als niet we het er toch geloof. over hebben, Gisteren, ik vind ik het toch altijd wel leuk dat Hans Klok zichzelf zo redelijk. De, de, de, de, die voor... hebben ze ook wel eens gevonden. <laughs> nee, Hans Klok die was bij de, de Torenzee. Dit is nou een aflevering, ik weet het, maar toch blijft hij wel wel leuk. Zit oh. er nou in, ja? Hans ja. Klok, die ja. zeg maar, zit met zijn benen wijd, zit hij de, bij de arts. En die zegt van: uh, Ja, hij is op slot en uh, de sleutel die, uh, zit op een plek waar ik niet zo goed bij kan. En dan zie je. Een foto. En noem je zo een foto van binnen. Noem je dat nou een uh, een rutgefoto. De sleutel zie je zeg maar, van binnen zitten. Zo. En nu komt die sleutel daar, die arts zo met een kopje koffie zegt. Nou, dan moeten we even kijken hoe we dat uh, gaan oplossen. Achterzij, zal hooi de brandweer op de achtergrond, achtergrond aankomen rijden. Er staan drie van die brandweerleden staan dan, zeg maar, in het kruis van Hans Klok te kijken. Zo, van, zo, dit ziet er redelijk uit. Allemaal blauw en zo allemaal. Blijkbaar had hij een ketting om zijn door aan gedaan en de boel op slot gedaan. En dat was de truc, om uiteindelijk dan los te komen. En het gezicht wat hij er ook bij trekt. Gewoon heel staal hard ook, hè. Dat je denkt van... <laughs> dit is, ik vind het knap <laughs> dat je dat ook gewoon doet met Torenzee. Want als je daaraan meewerkt, vaak sta je voor lul. Ja, maar... Dan ga je ook bewust voor lul staan. En dat is leuk. Ja, dat, dat, ja. Soms is dat leuk om te doen. En uiteindelijk doet een van die uh, brandhuurmannen... Ja, die, die zegt dat ja, het is niet uh, zomaar een hocus pocus trucje... en dan wel iedereen is weggetoverd. Dat is het einde van de scène. Oké. Okay, oh. Geniaal. Ja, leuk. <laughs> Goed. Nou, uh, moppie muziek even nog. Ja. Dat Laten we is... dat maar even doen. Hebben wij daar wat over te zeggen dan? Nee, helemaal niks. Ik heb hier de regie, zeg. Heerlijk om dat eens één een keer in de week te zeggen. Dat, dat, dat ik eindelijk de regie heb, zeg maar. Laatste plaatje voor 9 uur. Straks in 9 uur de overzicht wat er allemaal gebeurde op deze datum. En deze datum is wat. is er ook weer vandaag. 25 oktober. Eerst Eagle Eye Cherry. Winnie before. Get your back up against the wall. Now you know that after all, when you make mistakes like that, there's no more turning back. Now we've done and we lost our head, You better off just playing dead. But once you're wearing that black hat, there's no point in turning back. Or should you go when your call comes in, Or once you see all the blood that flows, I don't think you'll be winning more, now I thought that was all on the past, and that peace would come at last, but once again we are at war, yes I know we've been here before.